Mooi begin van het, wat ik denk een zonnige zaterdagmiddag gaat worden. Dag 72 in 2010, nog 293 dagen te gaan. Dat maakt het alweer zaterdag 13 maart en week 10 alweer. Nou, in deze aflevering gaan we kijken natuurlijk wie er allemaal jarig zijn. Wat er gebeurd in het verleden, een stukje geschiedenisles gaan we weer doen. En natuurlijk veel mooie muziek. Gaan we door met de ABBA-teens, Dancing Queen... En de voordeel nummer van Prince, 1999, maar nog zonder tekst. Die was ik even vergeten erbij te plakken, sorry.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 of the old before they ever get a look at the young. They only remember too well They heard somebody tell them before Some people sleep all alone every night Instead of taking a lover to bed Some people find that it's easier To hate than to wait anymore I can keep you alive I'm not above going through it again I'm not above being cool for a while If you're cruel to me, I understand Some people run from a possible fight Some people figure they can never win And although this is a fight I can lose The accused is an innocent man. That's your decision, but I'm not below anybody I know If there's a chance of resurrecting a love I'm not above going back to the start To find out where the heartache began Some people hope for a miracle cure Some people just accept the world as it is I'm not willing to lay down and die because I am an Billy Joel is dat. In innocent Man. Nou, heel onschuldig is hij. hij zit hij tegenover me. Onze enige echte 20-jarige jubileumman, Robert Harms. Hoi. Nou, Nou, is niet blijven, bij me, maar dat maakt niet uit. We gaan even kijken wie er allemaal geboren zijn vandaag op 13 maart. Want Claudia de Brij is vandaag jarig. Zij wordt 35. Kees Geel, een acteur uit het Nederlandse. 45. Uh, Edgar Davids, een voetballer. 37 jaar. En Robert Schumacher is ook vandaag jarig, 52 jaar. Emmy Verhey, Nederlands violiste, 61 alweer geworden, ja. De tijd schiet op. Uh, Frits Butselaar, Nederlands acteur, die zou vandaag jarig zijn, die is in 1920 geboren. Dat maakt hem 90 jaar oud, maar dat gaat helaas niet op, want hij is op dinsdag 11 april 2000 overleden. Uh, directeur van de CIA, William Casey, die is in 1913 geboren, zou vandaag ook jaar zijn, maar is in mei 1987 overleden. Nou, er zijn niet alleen maar feestjes vandaag natuurlijk, op 13 maart. Zijn ook wat te berichten, want zijn ook mensen overleden. Willy Walden, een Nederlands revueartiest, uh, geboren op donderdag 30 maart 1905, is in 2003 overleden. En Herman Rens, Nederlands circusdirecteur, geboren op woensdag 11, uh, 11 januari 1967 en is in 1996 op 13 maart overleden. Uh, wie kennen we nog meer? Paul Citroen. Wie kent hem niet? Nederlands schilder, geboren op dinsdag 15 december 1896 en in 1983 overleden. Nou ja, voldoende over de overleden... Oh, hoezo? Ja, remove all. Oh. Nou in ieder geval. <laughs> ja, we zitten hier met een klein technisch uh, probleempje. De, de, de, de.. Er zit een klein virusje op de computer, laat ik zo zeggen. Dus je hoort er een gek geluidje tussendoor. Maar er is niks aan de hand. Want het is zo verholpen weer. Dus Daniel Leff is heel druk mee bezig ondertussen. Dat gaat hem helemaal goed af. Gelukkig maar. Ja, toch iemand moet het doen hè. To. you. Antwoord. En jij bent erbij. Uit en daarvoor Coldplay met Klux. En daarvoor Allen uh, met 22. Ja, ik weet het nog. Een wonder. Dat gebeurt niet vaak. We gaan even kijken wat er allemaal gebeurd is. Op het verleden, op 13 maart. Want minister Bram Peper treedt op, op, uh, treed op maandag 13 maart 2000 af. Vlak voor de verschijning van een rapport over declaraties in zijn Rotterdamse uh, burgemeestertijd. Hé, hey, ik zie wat moois op tv. Nou. De 43-jarige Thomas Hamilton. dringt op woensdag 13 maart 1996 de lagere school in het Schotse Dunblane binnen. en schiet 16 kleuters en hun juf dood. En op dinsdag 13 maart 1984 wordt uit het hoofdbureau van politie in Amsterdam. 150.000 gulden aan in beslag genomen geld ontvreemd. De dader wordt nooit gevonden. En op maandag 13 maart 1978 gijzelen drie zaart Molukkers, 70 mensen in het provinciehuis in Assen. Ze schieten één gijzelaar maar dood. En op vrijdag 13 maart 1970 ontaart een feestelijk Eens in de Eeuwavond van de jubilerende Bijenkorf in een opstootje door een te grote toeloop. En op 13 maart 1945 overschrijdt koningin Wilhelmina bij het Zeeuwse Vlaamse plaatsje Ede na vier jaar en tien maanden... Ballingschap de Nederlandse grens. Een grote brand op uh, maandag 13 maart 1939 breekt, uit, uh, breekt op in het waarhuis Galleries Moderns aan de Viestraat te Utrecht. En op zondag 13 maart 1938 trekken Duitse eenheden Oostenrijk binnen. Ja, je moet het nog maar weten, ik was het al lang vergeten weer. Nou, zodra ik krijg een hele mooie bioscoopoverzicht van me welke films er te zien zijn hier in het Zandvoort en welke nou populair zijn in de top 10 Ga kijken wat Albert Jan weer heeft meegenomen hij nou, steekt zijn duim op, ik denk dat dat weer goed is gekomen oh ruig gitaarmuziek Vind je iets van dit ook, ja ik li liet zijn deken zien van de Eric Clifton en de Yardbirds maar dat gaat helemaal goed komen dus en uh, ja, ik wou nog wat zeggen Albert Jan maar ik ben helemaal van apperpoor dankzij de Klepten En natuurlijk veel muziek, laat ik het zo dan maar gaan zeggen. En veel muziek gaan we doen met Van Velsen. I'll stand tall. En daarna heb ik spinvis voor je klaarstaan met Small Film.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 Soms zelfs de poesje aan voor de foto op de achterkant. Dromen zijn een raadsel en het gaat als vocht. Het smelt in je hoofd en niet in je hand. <tied> Vijftig jaar, vandaag knipte ik een muis in twee en die neid ik. Dat ik zou goed de kaarten er en aan.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 Verkeerde, dat moet ik hebben. Het gaat lekker vandaag met de computer. He, die zit een beetje ondersteboven, maakt ja. uit. En jullie krijgen van mij een bioscoop top 10. Nadat je, nadat je hebt verteld welk nummer je net hoorde. En het was uh, pink met sowas. <laughs> ja, Rob zit weer af te leiden. Dan krijg je dat. Onze 20-jarige man. 20-jarige CFM. En nog steeds krijgt hij voor elkaar om bj's af te leiden. Ik vind het knap hoor. Op nummer 10. Invictus, een biografie uit Amerika met Morgan Freeman, Matt Damon en Tony Krocrow. Op nummer 9, Iep, een dramafilmpje uit België over het viegeltje. Op nummer 8, Percy Jackson in The Lightning Thief, een avonturenfilm uit Canada. The Lovely Bones op nummer 7. Op nummer 6, Gangster Boys, een misdaadfilm uit Nederland. Met Georgina uh, Verbaan, Jeroen van Koningsburg en Yesir. Cloudy with a Chance of Meatballs op nummer 5. Valentine's Day op nummer 4, een comedyfilm uit het Amerikaanse. Een actiefilm uit Amerika op nummer 3, The Book of Eli. En Shutter's, Shutter Island, een drama uit Amerika, op nummer 2. En ja, hoe, is, hoe verrassend op nummer 1, Avatar. Die staat al zo lang op nummer 1. Als we kijken, wordt eigenlijk Shutter Island... Nou, maar niet ja. niet. Uh, we gaan even kijken wat er allemaal tussen 11 maart en 17 maart in het Circus Zandvoort in de bioscoop te zien. Alice in Wonderland, dagelijks om 4 uur en donderdag tot en met dinsdag op 7 uur. Zaterdag, zondag en woensdag om half 2 heb je de Prinses en de Kikker. Millennium 2, donderdag, vrijdag, maandag en dinsdag om half 2 en dagelijks om half 10 avonds. En dan heb je de Millennium Marathon. Drie Millennium Films, Millennium 1, 2 en 3 op 21 maart. En tussendoor kan je een klein hapje eten als je wil. En welke de vier Simon van Column Club nou weer heeft? Mick Max Attire Very God. Nooit van gehoord. cracks that store away, It's hidden in the windows of the walls, right behind the eyes that saw it all. Zet hem maar gauw op. Derek en de Domino's, Albert John. Ja. Met Crossroads. Hoe kom je eraan? Derek gaat helemaal in. Dan gaan we een paar jaartjes terug hoor. Maar toen speelde Eric Clapton nog in uh, deze band, Derek en de Domino's. Welk jaartal? Ja, daar zit ik nou net naar te kijken. Maar dat zal ergens in midden jaren zeventig zijn Klopt. geweest. Klopt. Gok ik. Gok ik ook. Maar nee. het is een schitterende LP. Met uh, alle goede hits erop. Wat, er staan nog meer hits op, natuurlijk. Ja, alleen maar die nummers duren nog gemiddeld 9, 9 à 10 minuten. Dus dat is wat langer dan de, de luisteraars gewend zijn. Dat is uh, dubbeltijd eigenlijk, hè? Ja. Maar je hebt nog meer LP's meegenomen? Ja, nog meer verrassingen. Maar dat ja. straks. Volgende uur gaan we dat doen. Meer verrassingen. Kijken wat albert John nog meer heeft meegenomen. Eerst gaan we luisteren naar Taylor Swift met Love Story.